Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. De GGD Zuid-Holland-Zuid begint al op 15 januari met het vaccineren van zorgpersoneel. Dat is drie dagen eerder dan aanvankelijk gepland. De GGD zegt dat de voorbereidingen zo voorspoedig verlopen dat er is besloten om eerder te starten. Vanaf aanstaande maandag krijgen zorgmedewerkers via hun werkgever een uitnodiging... om een afspraak te maken voor de vaccinatie. In Koevoorde in Drenthe heeft de ME ingegrepen bij een protest tegen de coronamaatregelen. Daarbij zijn enkele mensen opgepakt. Buurbewoners uit de wijk Poppenharen waren massaal de straat opgegaan. Ook was er een vreugdevuur en werd zwaar vuurwerk afgestoken. Rond half twee maakte de ME een einde aan de bijeenkomst. De brandweer heeft het vuur geblust. Het is al een paar dagen onrustig in de wijk Poppenharen. In Mali zijn twee Franse militairen omgekomen... toen het panzervoertuig waarin ze reden werd geraakt door een bom. Een derde militair raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Afgelopen maandag kwamen drie andere Franse militairen... op dezelfde manier om het leven in Mali. Die actie is opgeëist door al Qaeda. Frankrijk is sinds 2013 met meer dan 5000 militairen actief in Mali... om te vechten tegen terreurgroepen als IS en al Qaeda. In de VS proberen elf republikeinse senatoren alsnog te voorkomen dat Joe Biden president wordt. De senatoren gaan komende week protest aantekenen bij de laatste telling van de kiesmannen in de Senaat. De groep staat onder leiding van oud-presidentskandidaat Ted Cruz. Ze willen dat het congres een commissie instelt om onderzoek te doen naar de verkiezingsuitslag. Amerikaanse media noemen het een symbolische stap die vrijwel zeker niets uithaalt. Binnen de Republikeinse Partij is oneenigheid over het protest van Cruz en de andere senatoren. Het weer, eerst af en toe zon, later vanuit het oosten meer bewolking en in de avond regen. Bij een stevige Noordoostenwind wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM.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 Hier op zijn tijd begonnen, maar iedereen is ergens diep. Van binnen toch geboren om te winnen. Kom op, jongen, gooi je zodie op het vuur. Want ik ben ook de school verbannen. Ik had ook geen planning. Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Je bent het gezij Liedjes aan het schrijven in de schuur Oké, okay, ik snijd vier, vijf liedjes in de schuur Yeah, Deed het never, nooit voor de money Nee, ik was puur yeah. kijk, ik had boas van de pizza, Hij bracht die baan. Toch geboren om te winnen Kom op jongen, gooi je solie op het vuur Want ik werd ook een school verbannen. ik had ook geen plan ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Je bent gezeik zat Dat komt van de zijkant Maar jij hebt zelf nog je aan het stuur En kijk eens naar mij dan Ik doe wat jij kan Want ik was liedjes aan het schrijven Liedjes aan het schrijven in de schuur I'm De kerst is. je op ZFM. ZFM. Ik wil niet me diga mentira. Ik wil ook nog een And they want a piece of the big manzana uh. So they tell me that you're looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando Give it to me.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 to go away, but baby it's cold outside, this evening I speak. been hoping that you'd so draw in, so very nice, I'll hold your hands, they're just like mine. my mother ice. will start to worry, beautiful, what's your hurry, my be pacing the floor, listen to the fireplace so roll really I'm better. Beautiful, please don't hurry Maybe to have a drink more Put the music on while I pour The name is my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 Hij je iets gewoon nog open langs. De weg kan blijven staan. En af en toe, dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze doen. Deel hier aan de overkant. Hier is geluk nog heel gewoon, en de lucht verdompt schoon. Het is hier aan de... Iedereen is gaan studeren, ergens anders proberen. Stil hier aan de overkant. Geen discotheek te bekennen, maar het is lang niet ongezellig, het stil hier aan de overkant. Het is de hartelijke goed in het beste waar ze zeggen dat, dat het stil is, is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, bij iets gewoon nog overland.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 I can see you clearly